Een schoonmaakactie op de Nederlandse stranden heeft bijna 6600 kilo afval opgeleverd. Vrijwilligers ruimden op Schiermonnikoog vooral veel afval van de scheepvaart op. Bij Rokanje lagen op 100 meter bijna 1500 sigarettenpeuken. En verder werden vooral verpakkingen en dopjes gevonden. Het weer in het zuiden buien mogelijk met onweer. In het noorden vooral droog. Overdag verandert het weinig en wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is radio 1. BNN. Een terras gigantesque. 1,5 miljoen. Het praat voor evacuatie is drie jaar. Ik wil De wereld van Filemon. Ja, ik ben, weer terug van, van, ik ben weer terug van vakantie. Er ging iets mis met de microfoon. Maar als het goed is, ben ik nu goed hoorbaar. Nou ja. Een valse start, maar laten we er gewoon keihard in knallen. Uh, de Wereld van Filemon, daar luistert u naar het programma... waarin ik uitzoek hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doe ik met behulp van Nederlanders die in het buitenland wonen. En die zitten altijd te popelen om mooie verhalen te vertellen... uit die verre landen waar ze in wonen. Uh, we gaan een mooie reis maken, Altijd het eerste uur. We gaan bijvoorbeeld naar Ramallah, naar Houston, de Verenigde Staten... naar Engeland en uh, naar Berlijn, het hippe Berlijn... waar ook altijd iets interessants over te vermelden valt. We gaan het hebben over de fiets. Hoe zit het met de fiets in het buitenland? Ik ben zelf helemaal gek van de fiets. Zowel van mijn hele uh, snelle racefiets... als uh, mijn oude omafiets. Het is niks moois om met een mooie zomerse dag... met je oma fietsje over de grachten te rijden. Dat vind ik... ja, Daar geniet ik echt altijd ontzettend van. Uh, en we gaan het hebben over de baard. Want ja, die uh, duikt overal ineens op. Hij is helemaal hip. Ik moet zeggen, ik heb nu zelf ook zelfs... een beetje een baardje. Nou... Het is niet echt, ik heb er ongeveer drie jaar voor gespaard. En ik heb een halve centimeter al op, op mijn kind staan. Uh, maar ik denk dat ik hem er morgen af ga scheren, want het gaat zo raar kriebelen. Op een gegeven moment ben ik het helemaal zat. Minister Plasterk, uh, die zagen we ook met een baard. Maar die was er zelf nogal verbaasd over. Ja, ik ben op vakantie gegaan vanuit Schiphol. En toen ik terugkwam, toen was hij er opeens. <laughs> ja, ineens was je er. Nou, uh, hij heeft er dus niet drie jaar over gedaan zoals ik. Uh, we zagen ook Jeroen Chipkema met een uh, baard. De minister Plasterk dus, die u net hoorde. En Arie Boomsma. Uh, Overal wordt een baard gedragen. Uh, en zelfs onze eigen koning, Willem-Alexander... die had op een gegeven moment uh, gezichtsbeharing. Het past bij het beeld dat je hebt van een koning als kind van of aan. Een koning heeft een kroon, een baard, zit op een paard, een zwaard. En ja, dat is een beeld wat iedere man uh, ja, toch wel gaaf vindt. Uh, ja, Zo'n koning wil je wel. Een koning uh, die je beschermt... En, uh, nou, een beetje een echte kerel. Tenminste, we dachten dat hij gezichtsbeharing had. Want opeens uh, uh, waren er overal op internet en Facebook foto's te zien... van Willem-Alexander met een mooie plechtige baard. Maar uh, helaas, uh, hij, heeft het, uh, hij heeft het niet gedaan. Hij heeft nog een mooi, strak geschoren kopie. Trouwens, ik vind het eigenlijk wel iets mooier. Frisser. Frisser. Een frisse koning. Uh, laten we eerst even een kort rondje maken langs onze gasten. De Nederlanders die in het buitenland wonen... en die aan het popelen zijn om hun verhaal te vertellen op de radio. Elisabeth in Ramallah, goeienacht. Hi, Vileman. Ook jij was op vakantie. Waar ben je naartoe ja, geweest? En hoe was ik het? Ik ben uh, twee weken in Thailand geweest. Oh, wat heerlijk. Ja, het was echt zo fijn. Ja. <laughs> het was echt heel fijn. Ik ga er in echt de winter rijd. naartoe. Oh, nou, ik geef je tips. <laughs> nou, dat, uh, laten we dat buiten de uitzending omdoen. Maar ik, <laughs> ik, uh, het lijkt me heel fijn om tips te krijgen. Yep. Uh, was het ook fijn om even uit Ramallah te gaan? Want ik ik kan me voorstellen, het is, een, het is een heftig gebied om te wonen. Thailand is dan wel echt het tegenovergestelde, toch? Ja, het was zo fijn om er even uit te zijn. Ik heb soms het gevoel dat ik hier in, uh, een, uh, op een, in een hoge drukketel woon. En als je er dan uit mag, dan is het echt alsof je als een vijfjarig kind naar iemand een partijtje mag. Mooi omschreven. Ja. Mooi omschreven. Uh, blijf hangen, we gaan het hebben over fietsen in Ramallah. Of dat überhaupt kan. En uh, ja. de baard, nou ja, die zal ja. je wel veel hebben in Ramallah. Ja. Tot zo. Rolver Verhaak in Houston, goeienacht. Goeienacht. Ja, jij uh, werkt daar in een ziekenhuis, als ik het goed heb. En uh, de vicepresident van Amerika die was bij jou op bezoek. Ja, ik liep deze week van uh, naar mijn auto toe. En uh, dan loop ik langs een uh, parkeergarage en daar stonden zes van die zwarte SUV's... en mannen in strakke pakken met zonnebrillen. Dus ik vroeg me af, wat is er aan de hand? En toen zag ik s'avonds op het uh, nieuws, het lokale nieuws dat Joe Biden deze week in, uh, in Houston was samen met zijn zoon... die wordt behandeld in ons ziekenhuis. Oh, wat heeft hij? Nou, dat is niet bekend gemaakt, maar die zal iets van kanker hebben... want we zijn natuurlijk een kankerziekenhuis. Oh, wat verschrikkelijk. Een kind met kanker, dat vind ik altijd zo naar. Ja, trouwens, iedereen die dat heeft, maar een kind. Maar, maar... Nou, Joe Biden is natuurlijk iets ouder en zijn zoon is, denk ik, 44 of 45. Oh. Maar dat betekent natuurlijk dat het ook nog steeds uh, treurig is. Ja, natuurlijk, ja... Ik, als ik aan een zoon denk, denk ik inderdaad aan een kind. Maar dat is natuurlijk wel een oudere man met een, met een, met een oudere zoon. Maar eh, normaal gesproken in Amerika gaan politiek en, uh, en privéleven wel hand in hand. Zoals eigenlijk nu bij ons ook uh, aan het gebeuren is met Diederik Samson. Maar dit nieuws wordt dan wel een beetje uh, binnenskamers gehouden. Nou, het was wel op het nieuws en het was ook op het nieuws waar ze dan, met, uh, waar ze dan uit, waar, uh, uit eten waren gegaan... En dat ze zo vriendelijk waren voor het personeel en zo. Dus het is nooit helemaal zonder, uh, zonder franje, zonder, zonder media volgens mij. Nee, nee. Uh, Roel Verhaak, uh, ik uh, spreek je zo meteen over uh, fietsen in Amerika en over uh, de baard. Blijf hangen. Oké, okay, tot zo. Martijn Rosstorff in Engeland, goedenacht. Hele nacht, Wiedermond. Uh, jij bent je de laatste tijd heel erg bewust uh, van het feit dat je journalist bent? Ja, nou ja ik ga morgen ik vliegen. Uh, weer een inter intercontinentale vlucht maken. Mm -hmm. En ik zat nu in mijn computer te kijken of ik er nog dingen uit moest halen die, die de Engelse overheid niet mag weten of wie dan ook. Nou, ik zit een beetje te overdrijven. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat um, alle journalisten in shock zijn omdat uh, zelfs je partners tegenwoordig op een vliegveld kunnen worden aangehouden en helemaal doorgezaagd worden over uh, jouw werkzaamheden. Ik bedoel, het is idioot, Ik bedoel, daar kunnen we het volgens mij wel over eens zijn. Maar het is wel de realiteit van vandaag de dag. Ja, in Engeland en... is het wel uh, echt extreem, die uh, controle op de pers. De, uh, volledige ja. persvrijheid is daar geen eens. Nou ja, nee, het, het, het is, nee, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Natuurlijk zijn er nog onafhankelijke journalisten die hun ding doen. En die hele actie om, om zo'n partner van een journalist die dan voor de regering onwelgevallige dingen heeft gepubliceerd om zo'n man dan aan te pakken. Die is natuurlijk zinloos geweest, want al die documenten zijn natuurlijk al lang gekopieerd. Dat vertel nog even kort dus... wat er gebeurd is. Nou ja, dus er gebeuren twee dingen tegelijk. De, de... De, de man van een uh, beroemde Engelse journalist. die alles heeft gepubliceerd. over die, uh, die Wikileaks. om het maar even heel simpel en kort samen te vatten. Die man is aangepakt op het vliegveld Heathrow. en negen uur daar vastgehouden. moest zijn computer inleveren, zijn telefoons. alles is helemaal ondervraagd. Hij moest zijn wachtwoorden afgeven. Ze hebben hem met gevangenisstraffen bedreigd. En uh, tegelijkertijd, of eigenlijk ietsje eerder zijn er op de redactie van de Engelse krant The Guardian... onder het toeziend oog van twee geheime agenten hebben die hun eigen computers in elkaar moeten slaan... en de harde schijven moeten vernietigen... omdat daar dus ook van die geheime informatie op stond. En zonder dat er een rechter aan te pas komt. Ik bedoel, als je dingen gestolen hebt en de rechter zegt: Je moet het teruggeven, is één ding. Maar nu kwam er gewoon de geheime dienst even langs. Ja, ja we, we leven in rare tijden, Filemon. Zeker als je journalist bent. Jij kan er niet te uitgebreid op ingaan, dat vind ik jammer, want ik vind het wel een interessant onderwerp. Maar jij bent journalist, ik dus ik kan me voorstellen dat jij bent boos bent. Maar zijn de gewone mensen ook boos? Nee, niet alle. Nee, nee. Er zijn wel gewone. Ja, nou, wat zijn gewone mensen? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar er zijn heel veel mensen. die maken het de pist niet lauw. zoals we dat vroeger in Drenthe zeggen. Nee. En, uh, dan zeggen, ja. als je er niks te verbergen hebt. dan hoef je, je ook niet te zeuren. Ja, nou ja. Je zal maar met mij getrouwd zijn en ik ben toevallig met een heel gevoelig dossier bezig. En uh, de politie of de geheime dienst of wie dan ook die besluit om jou dan eens eventjes uh, aan te pakken. Of, of mijn broer of uh, weet ik wat, of een vriend. Ja. Dat, uh, dat gebeurt gewoon allemaal. Het is helemaal geen uh, 1984 van George Orwell meer. Bizar, bizar. Ja. Martijn, uh, we gaan het zo meteen over wat, luchtige, wat meer luchtige zaken hebben. Luchtigere, ja. Uh, de fiets namelijk en de baard. Die heb jij niet, hè? Ik heb geen baard meer sinds gisteren. <laughs> Ik wil er zo meteen alles over horen. Blijf hangen. Dan gaan wij nog even naar Bertus Bouwman in Berlijn. Goedenacht. Goedenacht. Jij gaat naar Nederland toe? Ja, ja, eventjes, ja. Oh, eventjes maar. Ik dacht, eh, ja. je geeft het op en je komt terug, maar nee. Nee, nee, nee, nee, nee, ben gek. Uh, nee, mijn uh, familie van mij heeft lang in het buitenland gewoond... en die komt weer terug naar uh, Nederland. Die moeten we even uh, begroeten. Ja, dus dat uh, over de wereld reizen, dat zit in de, in de genen. Ja, ja. Okay. heel erg. Hé, hey, uh, zo meteen gaan we het hebben over de fiets. Fietsen in Berlijn heb ik wel eens gedaan. Is het de leukste ja. manier om Berlijn te verkennen, vind ik zelf. En, uh, en natuurlijk de baard. Nou, Berlijn is hip, de baard is hip, dus die zal er veel voorkomen. Zeker. Ik spreek je zo? De wereld van filemon.bn.nl Dat is onze website en de wereld@bnn.nl. Dat is uh, het e-mailadres voor opmerkingen, voor vragen misschien aan, uh, aan, aan de, de correspondenten, de Nederlanders die in het buitenland wonen. Of ja, misschien heb je een thema waarvan je denkt dat is leuk om eens een keer te behandelen, om dat een keer te toetsen aan de rest van de wereld. En we hebben ook muziek in het programma, namelijk Wem met Club Tropicana. van WAM met Club Tropicana. Radio. Radio 1. Filemon Westerling. BNM. De wereld van Filemon. Ja, dat was een hete plaatje op een hete dag. Uh, we gaan luisteren naar Martijn Koning. Hij is cabaretier. Uh, en hij geeft uh, zijn visie over... Het eerste onderwerp van dit uur. Maar toen was ik bij de ging ik ging een nieuwe fiets kopen. En toen, dat was echt zo'n herenfiets. En dat stond nog te hoog. Ik zat een beetje soort, zo, zo helemaal hoofd. En toen zei Nou, dan zet ik mij wat lager, stap er maar vanaf. En ik zo. wapa! Zo so dom was dat, joh. En nog zo, zo'n hele kleine seconde in mijn hoofd hoor je zo. Dit is geen goed idee! <laughs> en, toen, en toen wilde ik die fiets. En toen uh, het zei die man: uh, Nou, dan gaan we dat doen, dan maak ik het nog even voor je klaar. En dan uh, is het maar 659 euro. En hij uh, zei: Wat? 659 euro, dat wist ik veel. Ik dacht 100 euro of zo, of, of, of weet ik veel, tekening, ik, ik weet niet wat, weet je, maar 659 euro, een soort gouden fiets is dat, weet je. Wat moet ik... ik woon in Amsterdam, weet je, daar heb je helemaal niets aan een fiets van 659 euro. Ja, je hebt er 10 minuten iets aan, weet je, je hebt er 10 minuten iets aan en dan is hij gewoon weg. Ik zou ook van, zal ik gewoon meteen het achterwiel en alleen een slot kopen dat ik dat zo in de schuur zet, weet je. Ja, Martijn Koning over het kopen van een fiets. Ja, ongekend populair nog steeds in Nederland en Amsterdam. Het is zelfs moeilijk om je fiets te parkeren als je ergens naartoe gaat. Bijvoorbeeld in de buurt van de Utrechtse Straat in Amsterdam vind maar eens een plek om je fiets te stallen. Uh, auto is moeilijk, maar misschien uh, fiets nog wel moeilijker. Maar ja, het past wel in echt, in, echt in Amsterdam. En uh, ik heb ook vrienden die zijn dan verhuisd naar het buitenland. Af en toe hoor je ze ook in deze uitzending. En die missen dat dat gevoel van een mooie zomerse dag... of zo'n zo prille lentedag... om dan met je fiets over de grachten te rijden... en, en een beetje in het rond te kijken en misschien ergens te stoppen... Uh, wat te drinken in een cafeetje. Dat is een ongekend mooi gevoel... Of natuurlijk met de racefiets erop uit, dat doe ik ook vaak. Ik woon aan de rand van Amsterdam en dan ben je zo uh, het platteland op... en dan lekker fietsen met, met de racefiets. En ook dat wordt steeds populairder, want soms ben je daar ook al aan, in kolonnen aan het fietsen. Uh, het leek ons mooi om eens te kijken hoe populair die fiets eigenlijk in het buitenland is. Kan je daar überhaupt fietsen? Dat gaan we het komende half uur uitzoeken. En ik begin mijn zoektocht in Ramallah, Palestijnse gebied. En daar zit voor ons Elisabeth, goedenacht nogmaals. Goeienacht. Ja, Je werkt daar voor een NGO. Heb jij ja. een fiets? Nee, ik mis mijn fiets. Ja, dat dacht ik al. Dat ja. hoor je heel veel van. Ik zei het net al, heel veel uh, Nederlanders die, die verkast zijn, die missen hun fiets. Ja, echt heel erg. Ik mis de vrijheid van mijn fiets. Ja, want hoe verplaats je je nu daar? Uh, ik heb zelf een auto, dus ik heb geluk. Ja. Uh, maar voordat ik een auto had, moest alles lopend. Ja. Oh ja, goed, er is openbaar vervoer. Maar... En ook als je ging stappen? Uh, ja. ja, dan ga je dus... Nou, volgens mij luistert mijn moeder ook, maar dan ga je dus wel <laughs> met drie bier de auto in. Ja, ja dat, dat kan dan niet anders daar waarschijnlijk. Nee. En taxis? Uh, ja, die zijn er wel, maar ik ga liever niet s'avonds in een taxi in mijn eentje. Nee. Is er niemand die daar fietst? Er zijn wel een paar mensen die fietsen. Vooral, weet je, je had het net over de racefiets. En uh, uh, Ramallah ligt op de westelijke Jordanover en die heeft... Beste over is alleen maar gebergte, dus je kunt prachtig fietsen mm -hmm. als je ervan houdt. Je moet wel goed de weg weten, want voordat je het weet rij je zo een nederzetting in. Oh. Uh, dus dat, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Nee. Dus je moet goed de weg weten. Want waarom maar, is het erg als je nederzetting in rijdt met de fiets? Uh, nou, voor mij zou het niet zo erg zijn, maar voor een Palestijn, uh, die mag er niet komen. Uh, dus voor, voor een Palestijn zou het gevaarlijk zijn. Ja. Ja. En uh, uh, uh, wordt er dan ook echt gereisfiets? fiets? Want ik, ik ben een, echt een vervent volger van het wielrennen... maar ik heb nog nooit, uit, uh, nooit van, van, van wielerkoersen in Ramallah gehoord. Nee, die zijn er ook niet. Er zijn een paar fanaten, en dat zijn vaak Palestijnen... die in het buitenland hebben gewoond... Dus die in het buitenland denk ik geïntroduceerd zijn mm. uh, door zo'n Vlaamse vriend van mij. Die heeft een, een wielerclub opgericht. Ik had heel hard omhoog <laughs> dat hij het de wielerclub noemt. Uh, en daar fietsen wel een paar Palestijnen in. En uh, sinds kort heeft uh, uh, Jericho, uh, dat is helemaal in het, het laagste, uh, volgens mij is dat de laagste stad op aarde, uh, heeft een, een fietspad. En dat is uh, net na de Ramadan dus in, nou, twee weken geleden geopend. Mm -hmm. uh, en dat is wel van 1,2 kilometer, maar het is twee baans En het eerste fietspad in, in Palestina. Dus daar is iedereen hier erg enthousiast over. Dat is dan ook echt in het nieuws. Ja, ja dat is ook, Ja, het heeft zelfs gele lijnen en, en uh, pijltjes. Welke kant je op moet fietsen. En uh, dan kan je dus voor 1,2 kilometer fietsen. En wordt erop gefietst, weet je dat? Nee, nee. Ja, ik weet dat niet. Uh, het is een beetje voor de toeristen gemaakt, maar de, oh ja. de toeristenindustrie moet hier nog erg op gang komen. Dus uh, ze zijn er klaar voor. Dus uh, als je van fietsvakanties houdt, dan is hier die grote plek. Maar is het denk je uh, wel een potentieel fietsland? Uh, nee, ja, als je van fietsen en natuur houdt, dan is het hier echt prachtig. Maar het is te heuvelachtig. Ik heb soms wel met de auto problemen in, in de eerste versnelling om de heuvel op te komen. Ja, maar, maar, maar het is daar ook vrij groen. Dus meer. Uh, ja, ja, het is, uh, het is heel groen. In, vooral in de lente dus het echt, uh, is het echt prachtig om hier rond te fietsen. Kan ik me zo voorstellen. Ja, en je kan eigenlijk zoals uh, toerist heen. Ja, ja joh, je kunt hier zo naartoe. <laughs> Wat ja, grappig. Je moet even de grens over, dat is even minder plezierig. Ja. Maar als je er eenmaal bent. Uh, ja, de, en de toeristische industrie is heel erg opkomst. Uh, er worden hotels geopend en resorts. Dus je kunt hier gewoon spa aan de Dode Zee uh, uh, uh, yeah, genieten. Ja, nou, ik weet wel dat de fiets, de, de Wereldfietsbond... Uh, die probeert wel voet aan de grond te krijgen in het Midden-Oosten. Ja. Natuurlijk, de, in Dubai heb je al jarenlang een wielerwedstrijd. En uh, in, in Oman. Maar ja, wie weet, misschien komt het ook die kant op. Ja, nee. Ik werd nu het veiligst waar je kunt zijn in het Midden-Oosten. Dus ik kan me niet echt voorstellen dat in de buurlanden snel een peloton komt. Nee. Maar, <laughs> maar ik, het, het klinkt goed. Fietsvakantie in Ramallah. Ja, kom. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik, elke keer als ik jou spreek, denk ik, oh, daar moet ik een keer naartoe. dan moet ik een keer naartoe. Dus dat gaat, het gaat ervan komen. Als dus mijn kinderen ja, gaat iets ouder zijn, gebeuren, het gaat <laughs> bijna gebeuren. Blijf hangen, uh, Elisabeth, want we gaan het meteen nog hebben over de baards. Ja, goed. Tot zo. Tot zo. Roel Verhaak in Houston, nogmaals goeienacht. Goeienacht. Ja, jij woont daar in Houston uh, met je gezin. En uh, je, je doet uh, onderzoek naar de ziekte kanker. Uh, de fiets in Amerika, heb jij die daar? Ja, ik heb zeker een fiets. Ja, en, en, en echt een Nederlandse of zo'n Amerikaanse wat hippere fiets? Um, nou, hij is wel Nederlandsachtig. achtig Het is hetzelfde soort fiets als dat ik in Nederland had. Maar mijn fiets is volgens mij in drie keer gejat. Dus mijn, mijn originele gazelle die ik had meegenomen uit Nederland, die is nog, uh, Ja, waar zou die nou zijn? Ah, oh, je had een echte gazelle. Ja. Oh, die je mis je, je dan je zeker wel, of, of niet? Ja, die mis ik wel, inderdaad. Ja, en was het echt zo'n herenfiets of een omafiets? Uh, nee, zo'n hybride fiets. Uh, geen racefiets, geen mountainbike. Nee. Geen stadsfiets, een beetje van alles wat. Ja, ja wij, daar kan je ook wereldreizen mee maken. Of een uh, fietsvakantiefiets. Precies. Ja. Hey, en uh, zijn er veel Amerikanen die fietsen in Houston? Nee, er zijn heel weinig Amerikanen die fietsen in Houston. Maar Houston is ook een hele grote stad. Het is denk ik uh, in doorsneden ongeveer 100 kilometer. Ja. Dus de afstanden zijn hier ook veel te groot om te fietsen. 100 kilometer, zei je? Ongelooflijk. Ja. Dat is echt groot, ja. Maar uh, in andere Amerikaanse steden zie je natuurlijk dat fietsen echt uh, upcoming is. In, in, in New York bijvoorbeeld, of uh, Los Angeles. Maar daar... Daar wil het dus nog niet lukken, qua fietsen. Nee, maar ja, er is ook geen infrastructuur. Er zijn een paar fietspaden en die zijn heel fijn. Ik fiets zelf uh, één of twee keer per week naar mijn werk. Dat is ongeveer 12 kilometer. Dan kan ik over een fietspad, dat loopt langs een riviertje. En dat is eigenlijk een hele mooie fietsroute. Ja. Um, maar dan moet je een beetje mazzel hebben dat, je, dat er zo'n fietspad, uh, dat, dat er ligt. Want er zijn er maar drie of zo in heel Houston. Ja, en hoe lang fiets jij dan? Welke afstand? Ongeveer 40 minuten. Ja, over 40 minuten en dat is dan hier met, met de hitte en de luchtvochtigheid, dan kom ik de uh, ja, zeitnaat aan, dus dan spring ik met meteen onder de bus. Ja, maar je doet het wel. Ja, het is een, een fijne manier van uh, ontspanning aan het einde van een dag en aan het begin van een dag ook. Ja, ja, ik ben er zelf ook gek op. En uh, je ziet er, uh, in New York zie je ook van die hele hippe fietsen, of, bijvoorbeeld van die baanwielraam fietsen zonder remmen erop, waar je dan zo schuin met de fiets moet springen om, om af te remmen, zie je dat daar ook? Um, die nee, je wel hipsters, ook In Houston heb je wel hipsters die met van die fietsen, die van die één versnellingsfietsen hebben en zo. Ja. Maar het echte baan. Ja, ik heb het trouwens zelfs in Boston wel eens gezien. Dat mensen met hun voeten moesten afremmen en zo. Ja, ja of door je fietsers schuin te zetten. Ja, maar het zijn dan zulke beroerde fietsers, die Amerikanen. Want die hebben natuurlijk niet die, uh, die jarenlange training gehad zoals wij dat hebben. Nee. nee. Maar ze doen ook de stomste dingen. Dan gaan ze tegen het verkeer in fietsen en zo. En dan... <laughs> Ik zou Amerikanen inderdaad ook niet aanraden om te gaan fietsen over het algemeen wij dat op, die zijn toch wat gevoeliger voor ongelukken dan wij allemaal Ja, terwijl het wielrennen wel heel erg upcoming is in Amerika. Ja, dat is wel populair, dat klopt. Ja, want ze dachten van na, na de, de bekentenissen van Lance Armstrong dat het, uh, dat het in zou kakken, maar het is, het is nog steeds uh, mateloos populair. Ja, er is hier in Houston toevallig ook een, uh, een jaarlijkse fietswedstrijd van Houston naar Austin. Um, dat is ongeveer 150 kilometer geloof ik. En dat staat bekend als een hele uh, zware wedstrijd, ook vanwege de hitte. Maar ja. is heel populair, er duizenden mensen. Ja, ja, ja. uiteindelijk, als dat wielrennen zo populair is, dan zou je ook denken dat het doorcijpelt naar, uh, naar mensen die het niet professioneel doen. Ja, maar ik denk dat je dan in elk geval in Houston, misschien in andere delen van Amerika, maar in Houston blijf je toch altijd tegen de afstand aanhikken. Ja, ja. en de infrastructuur natuurlijk. Als die er niet komt, dan wordt het ook sowieso niks. Ja, dus als ik een avondje ga stappen, wat niet zo vaak voorkomt, maar toch nog af en toe wel, Gelukkig. dan ga je natuurlijk niet fietsen, want je gaat niet uh, 12 kilometer uh, nee. terug naar huis, dat is gewoon te ver. Dat mis je wel, denk ik, hè? Ja, in ons eerste huis. We zijn dan één keer verhuisd binnen Justin. Ons eerste huis was meer centraal, dus dan gingen we, dan gingen we wel op de fiets uit. Mm -hmm. En ja, dat is toch wel een uh, voordeel. Hoef je niet na te denken over kan ik drinken, kan ik niet drinken en dat soort dingen. Heerlijk, heerlijk. Hé, hey, Roel, blijf hangen. Zo meteen gaan we het hebben over heel iets anders, namelijk over de baard. Helemaal goed. Of is het hem daar misschien ook te warm voor? Dat gaan we zo horen. Eerst even uh, wat feitjes over de fiets uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Nederland zou je door 1% meer te fietsen al 8 miljoen liter brandstof kunnen besparen. In Denemarken kan je de duurste fiets ter wereld laten maken. De fiets is van 24 karaat goud en is ingezet met Swarovski diamanten. Je tikt er maar 80.000 euro vooraf. In 1771 dook de eerste fiets op in de parken in Frankrijk. Deze loopfiets was nog wel van hout en had geen besturing. In de Nederlandse stad Amsterdam zijn er evenveel fietsers als inwoners. De wereld van Filemon. En wij gaan door naar Martijn Rosdorf, journalist in Engeland, Brighton, om precies te zijn. nacht nogmaals. nacht nogmaals, Filemon. Uh, fietsen in Engeland. Nou, uh, de, de Tour is gewonnen. De, ja, de, door Freddie Wiggins, ja. Ja, nou nee, door Froem. Oh nou. ja, Froem. Oh, ik liep nog een jaar achter. <laughs> Uh, nee. nee, Bradley Wiggins zat in mijn hoofd, omdat... We hebben het altijd, Filemon, we hebben het altijd over de verschillen tussen Engeland en Nederland. Hè? Ja. En, en, en, en zijn erachter gekomen dat die landen dicht bij elkaar liggen, maar toch heel erg verschillen. Nou, als het over fietsen gaat, kan het niet verschillender, zal ik maar zeggen. W want? Nou, nou, Bradley Wiggins, die, nou, ze haten fietsers, dat is, kan ik heel kort zeggen. Uh, vooral in de stad, op het platteland heb ik een tijdje gewoond, daar ging het nog wel. We reizen een beetje om je heen, alsof je een soort vreemde diersoort bent. <laughs> Maar hier in de stad is het echt de hel voor een fietser. Ja. Uh, toen ik op het platteland woonde, heb ik een, had ik een hele mooie fiets gekocht. En die nam ik mee naar de stad. Maar die werd eigenlijk vrij snel gestolen. Toen heb ik weer een nieuwe fiets gekocht. En dan ga ik, ging ik koffie halen. En dan, uh, dat is ongeveer 1 mijl. Dat is 1,6 kilometer. En uh, dat is me gebeurd dat ik vier keer werd afgesneden. Maar echt afgesneden. Dat ik echt van mijn fiets af moest springen op de stoep. Om uh, het veegeleis te redden. En één hoek hier vlakbij, daar zijn in de afgelopen anderhalf jaar drie fietsers doodgereden. Dat is ook een normale straathoek. Want ik weet ja, dat Engeland dat heel... heeft er wel veel aan heeft gedaan om fietsen populair te maken. Londen. Londen. Londen. Ja, ja, Londen, Londen ja. Ja. ja. En er is ook een Twitterclub actief en uh, de burgemeester van Londen zet zich heel erg in voor fietsen. Ja, ze, die heeft dus zelfs de Tour de France naar Londen gehaald daarvoor. Jawel, maar dat is... Kijk, Bradley Wiggins traint niet in Engeland. Hè. Die gaat daarvoor naar Nederland, België en Frankrijk om te, om te trainen. Ja. Uh, gaat hij hier een stukje fietsen, wordt hij gelijk bij de eerste de beste benzinepomp. Wordt hij door een, een, een man die niet uitkijkt en uit de benzinepomp rijdt, wordt hij van zijn fiets gereden. En uh, omdat hij professioneel goed kon vallen, vertelde hij in de krant. Had hij alleen maar een sleutelbeen gebroken of had hij iets gebroken? Nou, in ieder geval viel, viel mee. Ja. Maar het is, het is echt agressief, die man. Ze zijn echt, ik heb het ook regelmatig... Dat, ik heb ook een hele tijd niet meer gefietst. Ik vond het gewoon te eng. En nu ben ik het weer een beetje aan het doen. Het is mooi weer. En ik denk, ja, ik ken ook de routes wat beter, waar, dan, waar je wat meer uh, van de auto's weg kunt blijven. Maar het gebeurt me regelmatig. Dan draait iemand zijn raam open en roept zegt echt... Fuck you, you fucking fuck. Echt zomaar. Dus maar waarom dan? Ja. Dat weet je ook niet natuurlijk. Statement. Ja, ik, ja, fietsen is een statement. Ze denken dat je... Um, ...tegen auto's bent als je op een fiets zit. Oh ja, wat heel raar is. dat je gewoon een milieufriek uh, bent. Ja, als je in de krant de commentaren leest onder de artikelen over fietsongevallen... ...en God weet dat er heel veel fietsongevallen zijn hier. Dat is allemaal, ja, en die fietsers weten het ook niet. En ze betalen geen belasting, <lacht> geen tegenbelasting. En, <lacht> ja. Mijn vrouw, ik, stak, ik ging naar een restaurant met mijn vrouw op de fiets. Dat vinden ze ook heel raar trouwens. Um, de restauranthouder vertelt dan aan de andere gasten van... ...ja, die mensen zijn met de fiets. Maar <lacht> goed. We gingen naar een restaurant en toen moesten we een zebra oversteken. En daar fietsten we achter twee mannen langs. Die waren midden op de zebra, wij fietsten achter ze langs. En die ene man, die draaide zich om om zijn vrouw van haar fiets te duwen. Want hij vond dat we moesten wachten tot hij helemaal aan de overkant was van de zebra. dat werd bijna vechten gewoon. Ja, en terecht, als zij je vrouw zitten. Ja, maar goed, dat ja, ja. Die, die kan wel tegen een stootje. Maar officieel ja. mag je ook niet op een zebrapad fietsen, tenminste in Nederland. Nee. Dan moeten ze helemaal aan de overkant zijn, inderdaad. Nou, heb je het ooit wel eens gezien? Ja. Als ik, als ik na een tijdje weer terug ben in Utrecht of in Amsterdam... en ik zit daar op de fiets, dan moet ik echt helemaal weer wennen. Mensen fietsen heel dicht op elkaar. Soms bij een stoplicht komen ze soms zelfs tegen je aanstaan. Ja, dat is heel en, intiem altijd. Ja, nog een groot verschil is trouwens dat je je hier aankleedt om te gaan fietsen. Je zet in ieder geval zo'n helm op. Ja. En dan doe je zo'n zo spandex pak aan, zo'n zwart wielrenpak, heel strak. En, en dan lampen overal aan en knipperen ook overdag. Dus dan zie je mensen die komen van kantoor, je hebt wel een paar van die fricties die dat doen, op een vouwfiets en dan helemaal in zo'n fietspak met fietsschoenen en, en van, die, van die hoezen om hun voeten heen en lampen op hun hoofd. Gewoon even met een spijkerbroekje ja, dan, gewoon de, met de sneakers de fiets opstappen, dat, uh, dat zie je daar dus niet. Dat nee, is ook veel te gevaarlijk. Engelse vrienden, ik sprak laatst, iemand die, die zei ook van, uh, ja ik was in Amsterdam, zijn allemaal meisjes in hele korte rokjes op de fiets. oh Dat vond hij wel heel tof. Ja, dat vind ik ook wel. Dat vind ik altijd ja. tof. Ja, en dan helemaal als ze nog een kratje bier op het stuur hebben ook. Ja, dat is toch een normaal Amsterdamse beeld. Dat ja. nou, zal je hier je nooit zien, echt Nee, jammer. En in, in Londen hebben ze er dus heel veel aan gedaan, de burgemeester daar. Heeft dat geholpen? Ja. ja, wel iets. Want er was onlangs viel er dan weer een dooie op de fiets in Londen. En dan was het groot nieuws. Ja, dat was de eerste dooie sinds zoveel tijd of zo. Oh. Eh, sinds, sinds Boris, de, de burgemeester fietspaden heeft gemaakt. Maar het begint natuurlijk wel met infrastructuur voor fietsers, toch? Dat je, dat je fietspaden hebt. Ja, en er moet gewoon zo ongelooflijk veel nog gebeuren. Kijk, in Nederland. Ja, en je hebt wat role models nodig de... op de fiets, natuurlijk. Ja, maar ja, goddorie. Dan mag je toch denken dat ze dat hadden na de Olympische Spelen. En, uh, bedoel, ja, oh, die, ja. Die Engels hebben het ontzettend goed gedaan. Baanwielrennen, wegwielrennen. Ja, maar zij zien dan misschien echt sportfietsen en vrije tijd echt, ja. echt heel anders ja als je voor je vrije tijd als je naar je werk gaat fietsen naar een restaurant ja dan ben je echt wel een raar figuur hier. ja je moet echt gewoon George en, Michael die gewoon op de fiets uh, boodschappen gaat doen of zo en, en daar dan ja. foto's van in de krant dan, dan wordt het misschien wat ja nou, misschien, misschien moeten we dit idee gaan uh, verkopen aan of, de Engelse Ja, of George Michael misschien weer niet maar Adele of zo ja, of ja Adele Nick Cave ja, ja. Ja. ja Adele met Nick Cave op een bakfiets of zo zoiets maar als je in Nederland komt dan ga je dus altijd wel even een rondje fietsen om oh ja, te genieten. Tijd, ik, hou, ik, ik hou van fietsen. Ze fietsen heerlijk. Ja, ik ook. Hé, hey, zo meteen gaan we het hebben over Baarden. Goed. Oh, en of je dat ook zo heerlijk vindt. Tot zo. Tot ja, Bertus Bouwman in Berlijn. Goedenacht nogmaals. Ja, goedenacht. Ja, ik... Uh, ik je bent daar journalist. Ik uh, had ja. het net al een beetje gezegd. Ik heb wel eens uh, een hele mooie fietstocht door Berlijn gemaakt. Dat gaat prima daar. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Okay. Want eigenlijk wil ik dat hele verhaal van uh, Martijn net. Gewoon ctrl-c, ctrl, -c, ctrl -c, dat is redelijk toepasbaar op uh, Duitsland. Vind je? Ja. Ik heb um, daar toch echt een hele fietsvakantie, uh, een hele week daar rond gefietst. Ja, oké. Okay. Maar um, het, het is gewoon echt exact hetzelfde wat gebeurt mij elke dag. Ik ben zelf echt um, een um, liefhebber met fietsen. Ik heb, mm -hmm. ik heb ook gewoon een lekkere ouderwetse gezelle waar ik uh, graag op rondrijd. Um, maar Duitsers die hebben gewoon niet in de gaten dat er ook fietsers aan kunnen komen. Dat uh, ze lopen gewoon voor je de stoep op. Uh, je wordt afgesneden met, uh, met auto's en met andere, uh, nou, met alles. Mm -hmm. Ja, het is, het is gewoon haram. En misschien yeah. ben ik dan gewoon een verzende Nederlander die gewend is dat het allemaal uh, dat er regels voor zijn en dat je een een, um, nou ja, een bepaalde positie op de weg hebt. Ja. Yeah. Maar, um, maar net in ja, Engeland over... hoorden we van Martijn... dat mensen echt een hekel hadden ook aan fietsers. Ja. Is dat daar ook? Ja, ik, nou ja, niet iedereen. Ik denk dat dat wel iets minder is. Maar um, ik krijg regelmatig ook uh, verwendingen naar mijn hoofd. En um, ja, ik heb er een beetje over nagedacht. en Ik denk dat het komt omdat gewoon... Uh, in Nederland heeft de fietser echt een, een eigen plekje op de weg. En in, in Duitsland niet. Nee. Um, in Amsterdam ik zijn, ik zijn de fietsers toe... zelfs de baas. Ja, prachtig. <laughs> maar ik moet bijvoorbeeld. Um, de ene keer moet ik uh, net doen alsof ik een auto ben. Dan moet ik echt op zo'n voor vak uh, naar links. achter de, een auto en een, en een vrachtwagen er tussendoor uh, fietsen. Oh, ja. Maar het, het volgende moment ben ik ineens een voetganger. En dan moet ik om de mensen heen uh, fietsen. En die worden allemaal kwaad en boos. En wat doen je hier? Ik denk ja, ik voel me ook heel schuldig dan. want ik, Nee, dan krijg je er gewoon een boete voor. Maar ja, daar, uh, daar moet het gewoon. Ja. Maar en uh, fietsen is wel uh, wereldwijd hip, mag ik ja. eigenlijk wel zeggen? Berlijn is een hippe stad, dus? Ja. Nou, ik, ik, heb wel, uh, ik heb me wel laten vertellen, want ik heb natuurlijk niet overal in Duitsland fietservaring, maar dat uh, Berlijn wel echt de beste plek is om te fietsen. Oh. Um, maar, dus de rest maar, dan wel heel slecht? Ja, precies. Nee, de, de fietspaden ook. De, die zijn gewoon zo smal. Als ik iemand wil inhalen, dan moet ik gewoon de stoep op. En uh, ja, Nederlanders fietsen gewoon hard. Ik ook. Ja. Wat dat betreft zijn we allemaal een soort uh, bouken mollema's. We, we hebben allemaal vroeger uh, naar school gefietst. En dat doen we graag op een uh, flink tempo. Ja. ja. En uh, wat voor fiets op het moment, is dat nog steeds die gezelle? Ja, ja, ja, zeker. Ja. Wat wel leuk is... En heb je um... Nederland gekocht? Ja, ja, absoluut. Ja, want ik ben... Ik, ik, ik ben echt een liefhebber van Berlijn, Duitsland... maar op het gebied van fietsen ben ik echt een keiharde nationalist. <laughs> mooi, mooi, mooi. Hé, hey, uh, uh, blijf hangen, uh, want we gaan het zo meteen hebben over Baarden. En die zal je in, uh, in, in Berlijn ook veel hebben op het moment, denk ik, toch? Zeker, ja hoor. Ja. Dan gaan we eerst even luisteren naar uh, muziek uit Zweden. Ace of Bees, All That She Wants. van Wham gingen we naar Ace of Base. Het is een beetje het foute uurtje, maar wel lekker om die hits nog even te horen. Ace of Base, all that you want. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN De wereld van Filemon. En hey, we gaan het hebben over Niet alleen Jan-Piet Joris en Corneel hebben baarden, maar iedereen heeft baarden tegenwoordig. Tenminste als je hip bent. Het is al een tijdje het geval. Uh, in Engeland was er zelfs een rel, Jeremy Paxman van Newslight. Die presenteerde dat uh, gezaghebbende programma... in één keer met een baard. En ja daar waren, was niet iedereen even enthousiast over. Maar bij ons ook. Jeroen Tjepkema van het uh, Nieuws had ook in één keer een baard. En meneer Plasterk. Uh, net uh, toen we het programma begonnen... hoorden we een fragment dat hij zelf verbaasd was... dat hij er eentje had. Want uh, hij werd in één keer wakker en hij voelde aan zijn kin. En daar zat in één keer haar. Baarden, daar gaan we het over hebben. Is het alleen in Nederland en in West-Europa populair... of geldt het ook voor de rest van de wereld? Elisabeth in Ramallah, goeienacht. Hoi, Ja, Baarden, die heb je daar ontzettend veel... in allerlei soorten en maten, kan ik me zo voorstellen, of niet? Ja, ja. En je ziet hier alles. baardensnoeren, ringbaardjes... van die lange, hoe zeg je dat, lange sikken... Uh, <laughs> aan de zijkant. Want de, de, krillen, de vorm en de lengte van de baard... hebben uh, ook iets te maken met hoe je gelovig je bent, toch? Ja, de baard is sowieso een teken van, van de, uh, religie. Mm -hmm. uh, ook wel om hip te zijn hoor. Maar even de echte baard. Dat ja. is het uh, teken van religie. Zo heb je de joden. Die hebben hun baarden. Die zie Je veel in, in Oost-Jeruzalem. Daar in hun uh, nederzettingen. Lange zwarte gewaden. En uh, grote lange baarden. En allerlei soorten uh, hoofdtooien. Uh, en, en natuurlijk de lange, de lange pijpenkrullen aan de zijkant. Mm -hmm. uh, dan heb je de christenen. Uh, die zie je bijvoorbeeld in en rond uh, Bethlehem, de geboortekerk. En dat zijn dan weer de Grieks orthodoxe. En die hebben ook enorme baarden. En die komen echt wel tot, tot de navel. En, mooi grijs. Uh, en dan heb je de moslims. En die hebben ook weer baarden in verschillende vormen en maten. Dan heb je de Salafis uh, van de Salafi-beweging. Dat is de beweging die leeft zoals Mohammed leeft. Dus heel letterlijk. En die hebben een baard, maar weer geen snor. En dan heb je de islamitische groepering... die dan weer wel religieus is... met een uh, getrimde baard met snor. En dan heb je nog gewoon ringbaardjes. En dat is voor de sectie. Oké. Okay. <lacht> dus, kiezen. kiezen. Dus als jij een geloofsgroepje wil beginnen... daar, dan moet je <lacht> gewoon zonder gezichtsbeharing doen. Want dat valt dan enorm op. Ja, precies. Dan een nieuw geloof nou, wil ja, beginnen. Het, het ligt er een beetje aan of je praktiserend bent. Maar vooral in Gaza heb ik dat echt wel moeten leren. Want de, de, de, ja, wat ik dus al zei... de selfies, die, hebben, uh, die leven precies zoals me... met deden de, die... Ja, vergijnt dat ze ook hun tanden niet poetsen... maar zo'n stokje gebruiken. Oh, ja. Ja, dat weet ik niet, heb ik me laten vertellen hoor. Ja, maar het uh, hoeft helemaal niet slecht te zijn hoor. Ja, denk je? Nee, ja, als je de hele dag met zo'n stokje... Dan, is dat, uh, dan krijg je daar ontzettend goede tanden van. Heb ik me laten vertellen. Nou. Maar dan ben je wel de hele dag bezig. Ik ga het niet uitproberen. Nee, dat kan ik ook niet doen. Nee, ja, we willen natuurlijk even een paar minuten tanden poetsen. Maar ja, de hele dag met zijn stokjes is natuurlijk altijd beter. Ja. Dus, nou ja, je weet het niet, want er zit niks in de weg, want die snor hebben ze dus niet. Nee. En verder is het allemaal helemaal keurig, uh, keurig bijgehouden. Maar het is ook een beetje, uh, mijn, bijvoorbeeld mijn baas, die is helemaal niet gelovig verder, of heeft uh, niks, niks religieus te maken, maar die heeft een snor. En die, die heeft dat wel, omdat dat cultureel ook wel uh, gewaardeerd wordt. Oh. Want bij ons zeggen ze een snor, mensen met een snor die verbergen iets. Ja, maar daar is het dus de, uh, positief, de, de ja. connotatie. Ja, daar is het heel positief, ja. Dat is, het heeft een beetje gewicht. Ja. Zijn, wat gewicht met zich mee. En je zei, het ringbaardje, dat is ook hip. Ja, dus dat hebben de jonge mensen meer. Ja. ja, de jonge Palestijnen die hebben hun ringbaardjes inderdaad. Ja, en dat is... De... dat wordt dan wel sexy gevonden. En hoe sta jij daar tegenover? Ik hou wel van gezichtsbeharing. Ik echt? hou sowieso wel van beharing. Ja, ja, ja, dat vind ik helemaal niet erg. Oké. Okay. Uh, mij lijkt dat... Ja, ik kan me niet voorstellen, maar vrouwen met beharing... vind ik dan altijd iets minder. maar oh ja, mannen maar... hier, die hebben helemaal geen beharing. Die gaan dus echt... Die laten alles weghalen. Armen, benen, buiken, uh, nek, alles. Ja, die gaan, die, er zijn heel veel van die uh, waxcentra, toch? Ja, ja. Dus dat, daar is alles dat is precies inderdaad het tegenovergestelde. Maar het is hier een beetje het, het teken van mannelijkheid. Ja, maar waarom vind je dat dan uh, fijn fijnbeharing? Want als je dan met een man gaat zoenen, is dat toch vervelend? Ja, het kreeuwt wel. Dat moet ik ja. wel zeggen. Maar ja. oh, wacht, daar weet ik eigenlijk niks van. Mama luistert, daar weet ik niks van. <lacht> nee, je mag, je moet je toch wel zoenen? Ja, dat weet ik niet. Dat krijg ik nooit gevraagd. Daar oh. <lacht> hebben het maar niet over. <lacht> nou, ik denk, denk de wel dus dus dat, dat, uh, dat het mag, hoor. Ik denk dat ze daar wel vast vanaf weet. Oké, okay, Elisabeth. Ja, wat jammer, we moeten alweer verder. Maar het is me wel geheel duidelijk. Je hebt dus gelovige baarden uh, en je hebt hippe baarden. En dat zijn de ringbaardjes. Ja. Die gelovige baarden die heb je in allerlei soorten en maten. Ja, dat is hem. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dan gaan wij snel naar Roel. nacht nogmaals. Roel Verhaak in Amerika. Goedenacht. In Houston woon je daar. Je doet onderzoek aan kanker. Uh, baarden, zijn die ook hip in Amerika? Um, nou nee, niet, niet zoals in Nederland. Ik, uh, was een, ik zag toevallig plastrekken van de week inderdaad op het nieuws met een baard. Uh, die, uh, die trend zie ik hier niet zo, maar wel natuurlijk hipsters met baarden. Ja. Maar niet, uh, niet, niet onder, het, uh, onder het normale volk, zullen we maar zeggen. Nee, maar de hipsters dus wel? Ja, en ook met snorren en zo hè. Ja. Snorren zijn ook populair. Die rijden ook op van die hippe fietsen en hebben van die geruite blousjes aan en dan met een baard erboven. Ja, exact. En dan zo'n zo petje erop. Ja, of een scheiding. Ja, of een scheiding met, met, met iets te veel wakster in. Ja. En dan de, de broekspijp omgekruld. Ja, ja, ik was in Zweden, naar nou in Stockholm. Echt iedereen loopt er zo bij. Dat is echt, echt identiek. Ja, de enige uitzondering, of niet uitzondering, maar de andere groep mensen die hier een baard heeft, zijn de, de blue collar workers. Uh, dus als je iets verder uit de stad gaat, de mensen die, uh, ja, die doen elektriciens uh, uh, timmermannen. Die hebben dan van die, van die, van die ringbaardjes of van die zichtjes. Dat ja. ik persoonlijk niet, niet echt de uitvind zien. Maar dat is daar dan ook heel, uh, heel mannelijk. Ja, het heeft meer te maken met een soort mannelijke uitstraling. En heb je zelf een baard? Ja, heel toevallig. Ik, ik realiseerde me niet dat ik zo hip was. Maar ik heb toevallig maar al twee weken niet geschoren. Dus ik heb inmiddels ook een aardige baard. Maar in tegenstelling tot de vorige uh, belgter is mijn vrouw er nog niet zo kapot van. Oh. <laughs> Want ze vindt kribbelen. Of ja, ze vindt gewoon niet. Of, of ze vindt het niet mooi staan? Ja, ze vindt het, het wel stoer, maar ze vinden het inderdaad veel prikken. Dus ik, ik, ben op, ik weet niet precies hoe lang ik dit nog kan volhouden. Want hoe lang, hoe, hoe lang is jouw baard na twee weken? Ja, uh, nou, nog niet volledig bedekt, maar uh, toch wel aardig wat met beharing. Ja, denk je, jij, jij bent arts, denk je dat een baard ook zinnig is? Dat het zin heeft uh, om een baard te hebben, dat het je beschermt, of weet ik wat. Ja, natuurlijk, want een baard maakt je super mannelijk. Dus dat geeft je een, een, een, een hoe zeg je dat, een, een confidence boost. Ah. Dus op die manier word je natuurlijk een stuk, uh, ja, je wordt een stuk betere uitstraling en dat helpt natuurlijk. Ah, en dat, en dat mijn baard heel langzaam groeit, is dus eigenlijk helemaal niet iets om mee te koketeren op de radio. Nou ja, dat hangt er vanaf welk, uh, welk image je wil hebben natuurlijk. <laughs> nou, wel een stoer mannelijk image eigenlijk, maar... Uh, dat... <laughs> Dat lukt meestal ja, niet zo goed. Er zijn heel veel manieren om dat voor elkaar te krijgen. Dat hangt natuurlijk niet alleen van de baard af. Nee, dat komt natuurlijk van vroeger. Tegenwoordig kan het op andere manieren. Ja, precies. Roel Verhaak, dankjewel je voor, voor je verhaal uh, deze nacht. En uh, ik hoop je snel weer te spreken. Dankjewel, je Dan gaan wij even naar wat baardfeitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Canada woont de man met de langste baard, Sarwan Singh. Zijn baard is 2 meter en 33 centimeter lang. Het Nederlandse schilderij zelfportret zonder baard van Vincent van Gogh... is een van de duurste gevelde schilderijen ooit. Het werk leverde ongeveer 71,5 miljoen dollar op. De Australische acteur Hugh Jackman... mag zich de man met de meest sexy baard noemen. De Amerikaanse acteur Brad Pitt heeft het minder goed voor elkaar. Met zijn slechte baardgroei staat hij onderaan in deze lijst. De wereld van Philemon. Martijn Rostoff uh, in Brighton, Engeland. Uh, is daar ook de baard doorgedrongen tot uh, de hippe cultuur? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Um, toen ik hier kwam wonen in Brighton, toen dacht ik er echt... heeft echt iedereen hier een baard. Zelfs sommige vrouwen hebben een baard. Maar uh, nee, het is echt heel erg populair hier. En um, ik, heb er ook, ik heb er een studie van gemaakt. vond het interessant om te zien. Want je hebt er van die... Um, ja, je, ik heb wel eens verteld dat je hier een homo wijk hebt. Hè? Met echt van die uh, village people homo's. Ja. Helemaal in het leer en met, de, en met een baard. Nou, dat is een type baard dat je hier vrij veel, uh, veel tegen kunt komen. En het zijn een beetje bikerbaarden, maar dan, maar dan gay. En ja, dat is, maar dat zijn, dat is, dat, ja, die, die waren er altijd. Die zijn eigenlijk nooit verdwenen. De oude baarden. Ja, en de, en de moslimbaard, die was er natuurlijk ook al. Ja. Maar uh, en, en, vrij nieuw is dan de, de hipsterbaard. Nou, en het wordt steeds gekker. Ik zag gisteren een jongen nou echt... Die had ook nog twee die had hem zeg maar gespleten van onderen. Dus de ene punt van zijn baard wees naar rechts en de andere naar links. Dus oh ja, het was ja. echt, echt heel mooi, helemaal gekwaffeerd met was erin. En fantastisch. En dan had hij er ook nog een snor bij met hele lange punten. En dus het was echt fantastisch. Maar het is en toch al wel fascinerend, een hè, dat soort ra raa'sjes. Dat een, een of een paar mensen daardoor mee beginnen, of misschien wel een modemerk. En dat iedereen dat dan gaat doen. Ja, en het, en het is wel zo, dat vind ik wel grappig om te zien... dat het dan steeds gekker moet. Ja. Dat je, hè, eerst als je gewoon een baard had als een hipster... dan was het al heel wat, maar nu moet je er echt was in smeren... en punten eraan knippen en ook nog een mooie snor erbij. Anders doe je niet meer mee. Nou, ik vind dat en... het rare van trends. Iedereen die het doet, die heeft volgens mij het gevoel dat hij heel origineel is. En dat hij zijn eigen stijl heeft. Maar ondertussen is het gewoon natuurlijk enorm kopieergedrag dat herken ik wel ook van mezelf. Vroeger had ik dan dat Robert Smith haar van de Cure. Nou, dat vond ik echt heel erg uniek. Maar niet realiseren dat halfhoofde zeen met zulke haar. Ja, Je vindt toch altijd zelf dat je bijzonder bent en dat je anders hebt. En ja, die hipsters zijn ook niet zo oud als ik ben. Die zijn toch over het algemeen wat jonger misschien dan, denk ik. En vinden ze zichzelf nog heel uniek. Ja. Dat is heel mooi. Je hebt ook de hippiebaard. Dat heb je trouwens ook in Brighton. Heel mooi. Dan moet je er vlechten in doen. Ah, dat Ja. Moet je je een beetje zo die jongen van Scooby-Doo voorstellen. weet je? Als Shaggy heet hij toch? Ja. Van -Doo. Met etensresten erin. Waarschijnlijk ja. een hippiebaard. Ja. Hij nou, ja. vond het heel mooi hoor, zo'n baard. En ik heb, daarom ben ik toen ook maar gestopt met scheren. En uh, mijn vrouw vond het wel leuk, een baard. Maar op een gegeven moment zei ze... Nou, nou moet hij er maar meer eens af. Nou, dat heb ik wat korter gedaan. En nou, nou heb ik hem helemaal afgeschoren. Want ik zat te kijken naar Lowlands, uh, Lowlands van het weekend. Op uh, de Nederlandse televisie-uitzending gemist. Mm -hmm. En toen zag ik Erik Corton. Ja, die is gigantisch, Die had me toch een baard. Ik denk, nou ja, nou is het voor mij verder zinloos. Wat een coole baard heeft die man. Echt verschrikkelijk. Dus dan heb ik mijn baard eraf geschoren. Verschrikkelijk cool of verschrikkelijk... Uh... Cool. Oké, okay, cool. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel uh, Martijn Rosdorf uh, voor uh, dit baardverhaal. En uh, ik zou zeggen, blijf lekker scheren. Dan, dan ben je het meest uniek. Ja. Dan doe ik dat ook. Ik, ik hoop je snel weer te spreken. Wederzijds. Fijne nacht nog. Bertus Bouwman in Berlijn, goedenacht. Hoi, goedenacht. Ja, de hipste stad van Europa. Dus veel baarden daar. Ja, ja ik, ik, ik kan me heel erg uh, alweer aansluiten bij waar we het net over hadden, met uh, Martijn ook. Um, dat iedereen op zijn eigen manier uniek uh, probeert te zijn. En dat iedereen dan toch bij de oplossing komt uh, van nou, laat ik eens dus een baard nemen. <laughs> heb je of er zelf nou, eentje? Ik heb er, ja, ik ben heel uniek. Ik heb er ook eentje, ja. En, en, en sinds kort of altijd al? Nee, sinds uh, een jaar of zo. Oh, dus wel echt uh, met de hype meegaand. Ja, ik weet niet uh, wat mij ertoe heeft gebracht om het te doen. Het is, niet, uh, ja, het is misschien wel uh, goed om dat eens te onderzoeken. Ja, ja nou ik denk on onbewust uh, om trendy ja. te zijn. Ja, precies. Ja. Ja, en soms gaat het niet eens, nou, ja, niet het eens heel hard... bewust inderdaad. Het is ook gewoon luiheid, denk ik. Ja. Of dat scheer, de ja. Hey, misschien werkt het zo dat je denkt: uh, ik heb geen zin om te scheren. En dan denk je, ja, tegenwoordig kan het toch wel. Dus laat ik het allemaal lekker groeien. Volgens mij beginnen heel veel mannen er ook mee op vakantie. Denken van, nou, laat me lekker hangen die bol. En, uh, en dan zie ik, kijk ik er een keer in de spiegel... en dan ziet het er misschien wel stoer uit. Ja. Hé, hey, uh, laten we even naar iets anders gaan. Uh, als we het over hippe uh, baarden hebben... kunnen we het ook wel even hebben over hippe drankjes. Club mat Matten. Dat Mate. is een beetje... Hoe, hoe, zeg, hoe zeg jij het? Maten. Club, Club Maten. Oké, okay, ja, ik, eh, ik ben in Zuid-Amerika geweest. Daar drinken ze het eh, op een andere manier. Ja. En daar noemen ze het dan Matten, maar dat maakt helemaal niet uit. Uh, want ik heb hier een, een, een flesje voor me, daar zit het in. Uh, het is een soort van bruinige vloeistof... met een, uh, een beetje Mexicaans-achtig geel etiket. Met een vrouw ja. met een hele grote hoed, die heeft uh, dan een glaasje vast. Ja, het is eigenlijk een Zuid-Amerikaans drankje, maar het is in Berlijn heel erg hip. Nou, het behoeft enige specificatie. De, de, de mate T die komt al echt uit Zuid-Amerika. Maar um, het is al best wel heel lang in Duitsland uh, als een soort IT-variante van uh, uh, populair. En het is vooral eigenlijk al sinds 2000 ofzo heel populair in uh, met name hackers en uh, IT-kringen. Oké, okay, ja, want je krijgt er energie van. Het is uh, zonder alcohol. Het is een ja. soort van meer natuurlijke Red Bull, hè? Ja, precies. Zonder uh, heel veel suiker. Dus daarom, dat is ook een van de redenen dat alle uh, dieetbewuste mensen het graag drinken. Drink je het zelf vaak? Ja, <laughs> zo ben ik dus. Uh, maar je ziet het gewoon, iedereen, iedereen drinkt het uh, in Berlijn. Ja, want ik, als ik het goed heb... Uh, in Zuid-Amerika hebben ze dan van die soort bekertjes. Daar komt een soort metalen rietje uit, een pijpje... Daar kan je dan aan zuigen en dan hebben ze zo'n thermoskantje met heet water... en dat giet ze constant in dat kopje waar dan al die blaadjes in zitten. Dat is toch hetzelfde? Ja, maar met dit verschil. En tenminste, dat is mijn mening. Uh, die originele mate is echt niet te zuigen, vind ik. Oh, ik vond het uh, wel lekker. Ja, ik vond het echt heel bitter. Ja, het is wel bitter. Ja. Ik, ik hou van bitter. Oké. Okay. Nou ja, dus Bij clubmaten is dat een stukje zoeter. Maar... Um... Ja, ik vind het wel, wel lekker. Ik vind het ook gewoon lekkerder dan normale IG. Ja. Omdat ik dat gewoon veel te zoet vind. Nou, ik heb het nog nooit gehad. Ik ga het flesje open doen. We hebben een jingletje. Jij zegt flesje? Ik zeg, we hebben een jingletje, een muziekje. Dat hoort okay, bij, ja. bij deze service. Een mooi begeleidingsmuziekje om het flesje open te maken. Oké, okay, daar komt ie. Je moet er wel even aan wennen. Ja, dat zeker. Ja. Maar, maar dan ben je wel hip. <laughs> ja. Ik moet even. Het druipt een beetje in mijn baard. <laughs> <laughs> en op mijn, op mijn ruitjes uh, overhemd. En dan haal ik uh, mijn hand nog even door mijn scheiding. Oh, wat ben ik toch hip. Ja. Hmm. En uh, je, je blijft heel um, ja, en helder erbij. Ja. Waar ik het, ja. Wat ik zelf ook heel fijn vind, als je een beetje bijna dronken begint te worden... en je wilt niet dronken worden, dan drink je één keer uh, maten en dan is het weer Het is een goeie. Ja, ik vind, wel, ik vind het toch nog best wel zoet. Ja. Maar ik vind het wel... Uh, ik hou niet zo van frisdrank. Nee. En dan uh, weet ik nooit wat ik moet drinken ergens. Dan ga ik toch maar over, uh, over naar het bier. Maar dit is eigenlijk wel een goede vervanger. Het is een soort theeachtige, achtige, nou, ice -achtige, -achtige smaak. Ja. Nou, ik vind het een succes. Jij hebt een 0,33? Ja. Nou, die is in Berlijn bijna niet te krijgen. Dat gaat allemaal in een halve liter. Oh ik heb ook 0,5. Sorry. Oh, oké. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik hou hem erin. Ik koop wat flesjes en ik zet hem bij ons in de koelkast voor als ik een keer moe ben. Wertus er Nog een tipje erbij? Ja. Zonder een soortje wodka bij, dan blijf je en wakker en dan word je dronken. Hé, dat is een hele goeie. Dat is helemaal hip. Dan ga ik even <laughs> kijken of hier in het Radio 1 pand of daar ergens uh, wodka te vinden is. Maar ik denk dat ik, uh, dat ik bot vang. Okay. Bertus Bouwman, dankjewel voor je verhaal en ik hoop je snel weer te spreken. Oké, okay, goedenavond. Dan gaan wij nog even een klein stukje muziek uh, luisteren. Jason March met... Me oh, geen muziek hoor ik. Dan gaan we ons uh, langzaam opmaken voor het tweede uur. Dan gaan we naar uh, Brazilië toe. We gaan naar Boston, Indonesië. En uh, we eindigen uh, bij uh, Doné. Die zit op Sint Maarten en heeft ook altijd iets moois te vertellen. We gaan het hebben over scheiden. Natuurlijk uh, aan de hand van uh, Diederik Samson die gescheiden is. En het werd breed uit, uh, uitgemeten in de media natuurlijk. En we gaan het hebben over de Bijenkorf. Een hoop uh, winkels van de Bijenkorf die moeten sluiten. Uh, hoe, hoe zit het... Uh, in de rest van de wereld. Dat gaan we uitzoeken. Zometeen in het tweede uur van De Wereld van Filemon. Ik hoop je zo te spreken. De n